Met het NOS Journaal. Over de vluchten met slachtoffers van de vliegramp in Oekraïne geland. De vliegtuigen hebben in totaal 38 kisten aan boord. Na een ceremonie worden de kisten net als de afgelopen dagen in een lange stoet naar de kazerne in Hilversum gereden, waar de identificatie plaatsvindt. Daarvoor zullen opnieuw de A2 en A27 worden afgezet. Op vliegbasis Eindhoven wonen zo'n 350 nabestaanden de plechtigheid bij. Namens het kabinet zijn de ministers Timmermans en Kamp en staatssecretaris Kleinsma aanwezig. In totaal zijn de afgelopen dagen 227 kisten met stoffelijke resten vanuit Garkov naar Nederland overgebracht. Hevige regenbuien hebben op verschillende plaatsen in Overijssel voor overlast gezorgd. Straten staan blank en kelders zijn ondergelopen door lokale wolkbreuken. Auto's banen zich een weg door de watermassa, meldt de brandweer. Op sommige plaatsen kon de riolering de grote hoeveelheid water niet aan. De brandweer heeft het druk door de vele meldingen uit onder meer Zwolle, Ommen en Dedemsvaart. Doordat de buien zich nauwelijks verplaatsen, kan er lokaal veel regen vallen. Zeven landen roepen Israël en Hamas op de gevechtspauze van 12 uur te verlengen. Ministers van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Italië en Qatar... hebben daarvoor gepleit tijdens overleg in Parijs. Vanochtend ging tussen Israël en Hamas een gevechtspauze in. Een langer bestand bleek gisteravond nog niet haalbaar. Tijdens de pauze die tot 7 uur duurt zijn in de Gazastrook tientallen lijken onder het puin vandaan gehaald. De Verenigde Staten hebben hun ambassade in Libië gesloten. De medewerkers zijn onder militaire begeleiding naar buurland Tunesië gereisd. Aanleiding is het verergeren van gevechten tussen milities in de buurt van het gebouw in Tripoli. De Amerikaanse regering is extra alert sinds de aanslag op het Amerikaanse consulaat in de Libische stad Benghazi. Daarbij werd twee jaar geleden onder andere de Amerikaanse ambassadeur gedood. Het weer op sommige plaatsen zon, maar ook op veel plaatsen bewolkt en buien. Het is tussen 22 en 25 graden. Ook morgen wisselvallig met af en toe wat zon, maar ook kans op een bui. Dit, was... Dit is Wijnand Zwaan bij de ADB. Op de A16 van Breda naar Rotterdam staat file tussen het knooppunt Klaverpolder en de randweg van Dordrecht 8 kilometer. En dat komt door een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie.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 Uvib Zandvoort hoorde je aan het begin van uur drie van Zandvoort op zaterdag een klassieker, Ja, een echte klassieker van de dames van Sister Slits. Dat was Lost in Music. Wat gaan we in uur drie allemaal doen, Albert-Jan? Uiteraard gaan we rond de klok van half vijf het dier van de week in het zonnetje zetten. En dat is allemaal om half vijf. En die luistert naar de naam Floris. En liefhebbers, ja, om kwart voor vijf is het zover. Daar komt hij aan, ja. Het gedicht van het jaar, zou ik bijna zeggen. Het gedicht van de week. Want we kregen deze week een hele mooie binnen. Onder de titel De Jubilaris. Dus liefhebbers van het gedicht van de week. Vergeet niet even alles verder uit te zetten. Kwart voor vijf komt hij eraan. Het gedicht van de week. De Jubilaris. En wie zou dat dan zijn? Dat is voor u luisteraars nog een raadsel. Wij weten het inmiddels. Kwarto uh, 4 gaan we nog even een uh, update geven ten aanzien van de diverse racevenementen uh, die uh, naar Zandvoort komen. En dan heb ik het natuurlijk over de DTM, en daarnaast is ook nog nieuws uh, van de Formule 1. Dus we zeggen, genoeg reden om ook het komende uur uw radio af te stemmen... op uw lokale zender ZFM. En ik ga je even waarschuwen, er komt natuurlijk ook nog Amsterdamse muziek aan. Hè? We gaan ons voorbereiden op het uh, muziekfestival van vanavond. Oh, okay. yeah. zo ver is het toch niet, hoor. Nee, eerst een lekkere hit van dit moment. De CEO van Lilywood en de Prick, samen met Robin Schulz en Brea N.C. You never said chance to find En dat was Duran Duran en View to a Kill. Ja, over is weer uh, aangeschoven. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ik ja het ja. zo ja. druk. Ik moet multichanneling luisteraars. Ik moet de ene, ene, ene hou Tour de France in de gaten. En de andere moet ik de redactie natuurlijk ook nog voor uh, regelen. Uh, even een tussenstandje over de individuele tijdrit van de Tour de France. Over 54 kilometer tussen Bergerac en Périgueux. Uh, vooralsnog Tony Martin, de snelste met 23,33. Dus, uh, en uh, de gele truitdrager is nu aan het uh, opwarmen. en uh, Dus de grote jongens die komen van het klassement... komen zo meteen aan, boor, aan beurt. Dus wij houden dat voor u in de gaten. En nu uh, uiteraard, voor degene onder uh, u... en dan heb ik het over de raceliefhebbers die het nog niet weten... de DTM komt dit seizoen terug, al terug op Zandvoort. De populaire raceklasse Deutsche Masters. Keert toch terug op het circuitpark Zandvoort en nog wel dit race in de laatste weekend van september. Aanvankelijk stond het circuit van Zandvoort niet op de DTM kalender van 2014. Afgelopen dinsdag nam DTM promotor ITR contact op met het circuitpark Zandvoort directie met de vraag of Zandvoort de race in China op die datum wil overnemen. En uh, gedurende de week werd de knop ook doorgehakt... zodat de prestigieuze raceklassers op 27 en 28 september... zet u het vast in uw agenda, 27 en 28 september... alsnog aantreedt op, uh, op ons duinencircuit. Bovendien werd met ITR een driejarig contract afgesloten. Sinds 2008 treedt Zandvoort als gastheer van de DTM op. In het DTM-weekend komen alleen de stoere wagens van Audi, BMW en Mercedes in actie. Het programma wordt aangevuld met voornamelijk historische raceklassen... die als British Race Festival al gepland stonden voor dat weekend. Dus nogmaals, 27 en 28 september... de DTM terug op het Circuit Park Zandvoort. In ieder geval drie jaar weer. Dan nog even een nieuwtje over de Grand Prix van Mexico. Die komt, uh, Dan heb ik het over de Formule 1. Die komt terug op de Formule 1-kalender. Na een absentie van 23 jaar keert de Grand Prix van Mexico in 2015... terug op de kalender van de Formule 1... De race zal worden gehouden in het Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexico-stad. In principe heeft Formule 1-baas Bernie Ecclestone... met de Mexicaanse organisatie een contract voor vijf jaar gesloten. De financiële details van de deal moeten nog wel worden uitgewerkt. En voor de laatste keer was de race in Mexico in 1992... en toen won de Brit Nigel Menzel deze Formule 1-race. Dan hebben we het over de Formule 1-race in uh, uh, Rusland... De Grand Prix van Rusland gaat dit jaar ook gewoon door. Dit hebben de organisatoren van de race laten weten... naar aanleiding van de vliegramp in de Oekraïne. Uh, een statement deed de organisatie mee... dat zij op schema liggen met de voorbereiding... en dat ze er alle vertrouwen in heeft... dat de Russische Grand Prix uh, in ieder geval... Zal, doorgang zal gaan vinden. En dan hebben we het, uh, aan uh, dit jaar voor het eerst de Formule 1-kalender. Rusland staat voor het eerst op de Formule 1-kalender. De race staat gepland voor 12 oktober aanstaande... Dat uh, wat betreft uh, de racerij. En dan hebben we nog even. Vorige week hadden we het Britse Open, uh, een van de Masters golftoernooien. En de Noord-Ierse golfer Rory McElroy, die daar dus uh, won, heeft een flinke stijging gemaakt op de wereldranglijst. De winnaar van het Britse Open ging dankzij zijn toernooizegen op de Major van plek 8 naar plek 2. De Australier Adam Scott is nog altijd de koploper. Ondanks tegenvallende resultaten van de golfer Tiger Woods, uh, meent hij toch recht te hebben op een plek in het Amerikaanse team voor de Ryder Cup. Dat zei de 14-voudige major-winnaar afgelopen zondag na het Brits Open. Waar de golf na een zwakke slotronde van 74 in de achteroede eindigde. Maar hij claimt wel dus een plek in het Ryder Cup-team. Tot zover. Ja, dat is toch wel breaking news, hè? Gewoon de DTM weer terug. Ofzovoorts. Ja, Dit jaar nog. Helemaal top. Geweldig. En ik kreeg binnen trouwens op de CFM-app. Ja, ja, wil je op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes uit voort? Download hem dan nu op je tablet of uh, je mobiele telefoon. De ZFM-app gratis verkrijgbaar in de diverse stores. De Battle of the Giants, uh, Albertje. Ja. And Peter Frampton. Ja. Heerlijke muziek op de zaterdagmiddag bij CFM. You're the baby, I love your way. Je uit, jong, in het Dit is CFM Zandvoort. Zandvoort. En hier is Etcilla Romley. ...en hemel en aarde. Jawel. Ja, nou, ik kijk even naar de Tour de France. De individuele uh, etappe over uh, 54 kilometer van Bergerac naar Perigüé. En uh, Tony Martin heeft een post op de eerste plaats gestaan met 23,33... Maar dat is inmiddels alweer een enigszins aangepast. En momenteel is de gele truidrager zojuist van start gegaan. Dus wellicht dat we in deze uitzending ook de eindstand voor u kunnen meenemen. Ja, Laurens Vindam zag ik ook al op pad. Ja, en uh, hoe heet de Nederlander? Uh, even kijken, Tom. Tom, Tom, Tom. Waar hebben we hem? Tom. Tom. Tom Dumoulin heeft ook erg goed gereden. Dus hij zit ook in de bovenste stand. Maar goed, daar straks meer. We houden de tour voor je in de gaten bij CFM. Zometeen het dier van de week. Dus blijf daarvoor luisteren naar de lokale omroep. Natuurlijk ook nog heel veel lekkere muziek. En We hebben nog ruim een half uur te gaan. Dus wat willen we nou nog meer? Nou, muziek van de Doobie Brothers bijvoorbeeld. Hier is Long Train Running. Zeg altijd, is niet echt goed voor je oren... maar die koptelefoon keihard zetten bij zo'n plaats. Heerlijk wel, de, de dooberbunners en de long train running. Het is tijd voor het dier van de week. En dan hebben we het over Floris. En Floris is een gezellig konijn op zoek naar een fijn eigen huis. Hij heeft natuurlijk wel een wensenlijstje. Het huis moet a. Uh, voldoen een grote fijne tuin hebben... zodat hij lekker buiten kan rondschadelen, met daarin graag ook nog een groot hok waar hij kan samenwonen met een lief vrouwtjeskonijn. Floris is een zwervertje en heeft een tijdje op straat geleefd. Hierdoor is hij wat afwachtend en moet hij er nog wel even wennen aan aanhalen. Met veel liefde, geduld en aandacht zal dit zeker wel goed komen. Een huis met kleine kinderen is daarom voor Floris... nog niet, nog niet de juiste plek voor onze Floris. Kunt u voldoen aan het wensenlijstje van Floris? Kom dan eens langs om met hem kennis te maken. En Floris verblijft momenteel in het dierentehuis Kermeland Keesomstraat 5. Geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 4 uur. En telefonisch bereikbaar onder 571-3888. 571-3888. Of kijk even op www.dierenthuiskennambeland.nl. Want ook Floris verdient een fijne tuin. Dat wat betreft het dier van de week bij CFM. Kijk ik zo naar buiten, Albert-Jan, bij de ja. studio aan de Tolweg Tina, zie ik regendruppels. Nou, het was het net even helemaal. Ja, het was een flieke bui, hè? Het was een... De, de, de bui heeft inderdaad Zandvoort goed geschampt. Nou, zeker wel, <lacht> zeker wel. Onweer en regen. Maar we horen van Lex van Hoorn om half drie vanmiddag... dat het vanavond gelukkig droog blijft. Dus we gaan, kunnen gaan feestvieren vanavond, hè? is het Amsterdamse mu muziekfestival, ja. En dat kan hoor, Johnny Jordaan. No. Bij ons in de Jordaan. Laat maar horen. moet nooit verloren gaat, zolang Is de odaan, is Jordaan en die zo nooit verloren gaan De witte tanensie gaat er altijd in De witte tanensie, dat maakt je blij van zin Ik heb geen terecht in zo'n Franse vernoot De witte spul krijg je van mijn cadeau Maar ook die Deense aqua je drinkt kwam er leeg verliezen. In plaats van wat kaart over de lucine. En blikken daar Een zien. En blikken daar naar zien. En blikken Dat gaat er al weer. Met glaar, hij heeft wel zijn getal. Maar jongen, de nee, ze zijn niet op die neer. Ik kan ze niet vergeten, de liedjes van de leer. Ze zijn nog niet versleten. daar gaat ie niet. Zie je de jongens in de de bloemen Heerlijk, hè, die Amsterdamse muziek? Vanavond vanaf 8 uur in het centrum van Zandvoort. Tijdens het muziekfestival. En ja, links van Oran zei het, het blijft droog. Dus daar gaan we dan maar eventjes vooruit. Vanaf vanaf 8 uur Amsterdamse muziekfestival. En hier zijn de monkeys.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 can be. En dat waren de Monkeys en Daydream Believer. Ja, we gaan zo'n beetje op naar het gedicht van de dag. Ja, of van, oh, een, ja, van een jaar misschien. Van het jaar. Misschien oh, misschien wat wel. wordt die mooi? Maar de nog jubilaris. Gedeeld, nog even gedeeld, want ik heb even uh, een, te, laten we zeggen voorlopige tussenstand uh, in, de, in de Tour de France. Momenteel nog steeds aan de leiding de Duitse de Martin, met 1 uur 6 minuten en 21. van een seconde gevolgd door, heel verrassend en ja, ook gehoopt, uh, de Nederlander. Tom Dumoulin is, uh, die staat als uh, tweede gek gekwalificeerd. En wel met, uh, even kijken, dan moet ik er even op doorklikken... Uh, op 1 minuut 39 achterstand op Tony Martin. Maar de, de gele truidrager, uh, de, de top 3 zijn momenteel nog uh, onderweg. In ieder geval de gele truidrager nog. En de nummers 2 en 3 van het algemeen klassement ook. Maar voorlopig is dus nog Tony Martin op 1, gevolgd door de Nederlander Tom Dumoulin. En we kunnen het nog 20 minuten volgen. Zometeen na het volgende plaatje. Dan komt hij eraan hoor. Dus diverse mensen in Sanford opgelet. Op oh het van de oh week. Jubilaris. Oh, I spun bijna Hij komt er bijna aan. Ja. En dan hebben we het natuurlijk over het gedicht van de week. Of misschien wel, zoals Albert-Jan zegt, het gedicht van het jaar. Hier is ze dan. Het gedicht Jubilaris. Twaalf en een half jaar lang combineer jij al je passie met zang. Twaalf en een half jaar lang. Jouw muziek en zang zijn bij jou in yin en yang. Al twaalf en een half jaar op de planken. Tezamen met je koorknapen. Produceer jij met je stem de mooiste klanken. Van alle genres tot de vreemdste talen. Laat jij je publiek vol emotie stralen. Soms een traan, soms een lach. Vind jouw stem iedere keer weer zijn beslag. Muziek, tezamen met je stem en partituur vormen een harmonisch geheel, een prachtige kuur. Ook als mens, geloof mij nou Laat jij je vrienden niet in de kou. Met je unieke vocabulaire... krijg na de pip apenkop, onsoortige bende, poffertjesporen, vormen voor menig een geen onoverkomelijke taalbarrière. Met je unieke taalgebruik en uitstraling als een zeerop... wenst menig een in zijn oor een oordop... Bovenstaande, in combinatie met een paar biertjes... schrijf ik dit gedicht voor jou. Enkel op basis van een aantal spiekbriefjes. Over welke jubilaris hebben we het hier? Muziek, tweede tenor, vriendschap en bier. Ondanks een hoge leeftijd nog steeds twee rechterhanden... Bekend en berucht in Amsterdam, Zandvoort en op tropische stranden. Deze jubilaris. Het kan er maar één zijn. Twaalf en een half jaar al een muzikale trein. Deze trein dendert door. Het is Willem en zijn mannenkoor. Oprecht een heel mooi gedicht van de week, of misschien wel het gedicht van het jaar. Wat gevoelig, Albert jan Ik heb de tranen nog in mijn Ongelooflijk. Willem, van harte gefeliciteerd. En nog vele jaren natuurlijk. Don't make it bad. Take a sad song and make it bad. FM Zandvoort. Zandvoort. Clark de Sar, die zelf ook uit Stamford afkomstig is. En die zijn we natuurlijk apen trots op, hè? met zijn single Sweet Taste. Ja, tot slot van deze aflevering van Zoffert op zaterdag... kijken we nog even naar de Tour de France. Ja, terwijl er nog een, als ik het goed geteld heb... nog een drietal renners onderweg zijn... zijn er inmiddels, de, de, de rest is gefinished. En zoals ik al doorgaf... is nog steeds de snelste, de Duitser, Tony Martin... En die heeft erover gedaan. Even kijken. Even kijken. 23-33. Juist. En gevolgd op een hele goede tweede plaats. Onze Nederlander Tom Dumoulin. Op 33 honderdste van een seconde achterstand. Gevolgd door Barta. Op wederom 35 honderdste van een seconde achterstand. Op Tony Martin. Dus voorlopig de top drie. Martin, de Nederlander, Dumoulin op de tweede plaats en Barta op de derde plaats. En uh, Mollema en Tendam? Mollema, Mollema, Mollema. Gaan we, moet ik even naar beneden. Naar beneden. Oep, dan gaat het spaarstand van dat ding weer aan? Nee, kan ik zo even niet zien. Maar goed, oh, okay. dan we het is dus nog te goed. Komen we morgen wel weer op terug. Tot zover. Dan zijn deze uitzending. We in Parijs, dan zijn een prijs. Ja, natuurlijk. Dan natuurlijk. Nou, het zonnetje schijnt weer. We gaan ons opmaken voor uh, Amsterdamse muziek. Heb je er een beetje zin in, Albert Jan? Ja, maar je kan ook nog naar het strand hè. He? Ook een groot feest bij de, de haven van Zandvoort. Ook gezellig. Dus, dus... dus... je kan kiezen genoeg te doen hier in Zalvoort. En het blijft droog. En morgen zijn we er weer. Morgen zijn we er weer. Met Zalvoort op zondag tussen twee en vijf. Hele fijne zaterdagavond en bedankt voor het luisteren. En tot morgen. Tot morgen. Doei doei. Doei doei.